Beslissende set. Het wordt een slijtageslag, Gasquet begint met serveren, openingsgame derde set, 40-15, Fransman dus bijna op 1-0. In de Adler Arena gaan we langzaam richting de grote namen, Sebastian Timmerman. We zijn begonnen aan de art Ritten van de Waarheid. Om te beginnen met Konrad Nietzwitski uit Polen. En een jong talent uit Noorwegen, Hovar Lorensen. Oud wereldkampioen bij de junior op de 1000 meter-titel kreeg hij destijds cadeau. Omdat de eigenlijke winnaar, Pavel Kulisnikov, uit Rusland positief werd bevonden. Uh, op het gebruik dus van doping. En zijn titel moest inleveren. Die titel ging naar Lorensen. Lorensen heeft het moeilijk op de laatste kruising. Hij valt daar een beetje stil. Was er net bij het ingaan van de laatste ronde langzamer dan Mark Tuit het was. Er gaat in ieder geval Nietzwitski, ondanks het feit dat hij stil. Heel veel wel verslaan. 1,929 is de tijd van Mark Tuitert. Hij komt in de buurt. Hij komt in de buurt. Hij redt het net niet. 1,933. Goede slotronde ook van Lorentzen. 1,933. Maar 400ste langzamer dan Mark Tuitert. Terwijl hij uh, dit seizoen toch nog deze tijd nog niet gereden had op een laaglandbaan. Dus kortom. Deze Hawa Lorentzen heeft dat prima gedaan. Niet Zwitski. 1,976 voorlopig op plek 5. Maar Paulien deze Lorentzen die valt toch op hier. Dus een goed. De rijden. Ja, dit is een goede, goede rit van, uh, van de Noor. En uh, ja, wat je zegt, ze heeft het nog niet, uh, nog niet eerder laten zien. Wellicht dat het is ook wel spannend. Nu komen echt de 1000 meter specialist aan de start. En wie weet is het ijs ook wel een stuk beter. Dus kunnen we ook zien wat die tijd straks van Mark Duit het waard is. En de uh, meter specialist is uh, onder andere de Duitser Samuel Schwartz. 30 jaar uit Berlijn. Won een uh, paar jaar geleden. De 1000 Meter Wereldbekerwedstrijd was daarmee de eerste sinds lange tijd toen die Shawnee Davis wist te verslaan. Dat gebeurde bij de wedstrijden in Azië. Hij is Duits kampioen op de sprint. Hij is Duits kampioen op de duizend meter. Dus ja, wellicht iemand die het uh, Duitse schaatsen... dat nou niet echt bepaald lekker gaat op dit moment... is een beetje uit dat vak kan trekken. Samuel Swartz staat dus in de baan. Die 30-jarige Duitser voor de duel met de 33-jarige Rus. Vandaar dat we het Russia, Russia, Russia weer horen in de Adler Arena. De 33-jarige Rus Dimitri. Lobkov. Terwijl Michel Mulder inmiddels op het ijs is gekomen. Voor ons langs schaatst. Zijn hoofd een beetje los schudt als het ware. Die spieren een beetje soepeltjes maakt. Kijk ik even verder. Waar zijn de andere Nederlanders? Groothuis, waar ben je? Nou, Die zie ik eventjes niet wel. wij, Die zit op het middenterrein. Zit op een bankje. Is daar zijn vetus aan het strikken van zijn schaatsen. Hij komt ook zo het ijs op. Eerst dus Rusland versus Duitsland. Eerst dus Lobkov versus Samuel Schwarz. Het ready klinkt van de starter Schwartz. Die zakt in en zakt daarna nog een beetje door. Maar de, Korea, de Japanse starter Kitazawa striet maar één keer. En dus zijn we getrokken voor rit nummer 14 op deze 1000 meter. Inzet nog altijd. Die 1,929 van Mark Tuitert. Lobkov ook altijd goed op de 500 meter. Opent daardoor ook sneller dan Samuel Swartz. Geen verrassing. 16,38. Ook geen verrassing dat dat sneller is. 38 honderdste van een seconde dan de openingstijd die Mark Tuitert neerzette naar de eerste 200 meter. Die grote sterren een beer van een rust, want dat is het. Dimitri Lobkov passeert daar zijn coach op de kruising, maar Swarts gaat goed mee hoor. Swarts gaat goed mee. Sterker nog, ondanks een missertje in de binnenbocht komt Samuel Swarts nu onderdoor en neemt de Duitser het commando over in deze rit. En komt hij door naar 41, 62 en is hij daarmee 16 zestiende van een seconde sneller dan Mark het was. En de ronde van 25 rond was ook sneller dan Mark het. Wat heeft Swarts nog over met de lange krachtige slagen in de laatste ronde? Valt wel een beetje stil op de kruising, maar houdt wel. De voorsprong op Lobkov ruim in stand. Hier komt Samuel Schwartz. Die gaat deze rit ruim winnen van Dimitri Lobkov. 10929. De tijd van Mark Tuitert. De tijd van Mark Tuitert die er aan gaat. Zo Sorry. zeg. En hoe? Oh. 1, 9, 1 8, Samuel Schwartz haalt uit met een baanrecord. Want dit is ook sneller dan de winnende tijd van vorig jaar op de WK afstanden. Ja. Hier is dan uh, misschien wel een verrassing. Want we gaan de 1-8 in. En tik ook. Samuel Swartz. 1-8-89. Dat is even een verrassende tijd. Tegenvallende Lopkov, Die staat op de 15e plaats. Mark Tuit gaat geen Olympisch goud winnen. Want hij staat dus tweede met zijn 1-9-29 nu. Achter Samuel Swartz. 1-8-89. Hier in de studio schrijft Simon Kuipers druk mee. Had jij dit verwacht van Schwartz? Uh, nou, eigenlijk niet. Uh, maar nu ik, nu, nu ik zijn naam voorbij zie komen, denk ik... het oh, is wel een hele gevaarlijke jongen. Uh, en ik denk dat niemand het rekening met hem heeft gehouden. Maar die jongen kan zeker uithalen op een duizend meter. En je ziet gewoon zijn eerste ronde. 25-0 is, is erg hard. En dan, dan rij je gewoon 1-8-8. Uh, dat is een hele, hele, hele sterke tijd. Terwijl je bij zo'n opening zou verwachten dat hij zichzelf opblaast. Ja, maar die jongen die heeft behoorlijk wat inhoud. En dat is een van de weinige Duitsers die, uh, die door kan rijden. Ja. Jij zei in het begin... Winnende tijd wordt, wat zei je ook alweer? 108, wat Ja, je? Ja. Ja, dus die tijd komt wel in de buurt. Ja, we gaan ja. wel die richting op en ik denk dat we daar een beetje uit gaan komen. Ja. Ja. Goed, volgende rit, Sebastian en Paulien. De mannen die op het ijs staan. Weer uit Rusland. Alexei Ziens, Kijken of hij het beter gaat doen dan landgenoot, zijn landgenoot Lopkov zojuist. Want hij viel dus toch tegen. En een Amerikaan waar we met zeer veel interesse naar gaan kijken. Want dat is er weer zo eentje die uit het inlijnen is overgekomen. En uh, nadat hij even een beetje leek blijven te hangen. Dit jaar toch krachtig is doorgebroken. Joey Mantia is de naam. Vele, vele wereldtitels. Volgens mij 26, als ik het goed heb geteld, heeft hij in totaal behaald in het inlineskaten. Maar het bekende verhaal, inlineskaten niet olympisch schaatsen, wel olympisch vandaar de overstap naar het ijs. En die Joey Mantia won dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter in Berlijn maar kan ook goede kilometers rijden dat bewees hij onder andere ook in Berlijn waar hij een goede top 6 notering behaalde. Tegen Alexei Jezin daar heeft Jezin dus een goede tegenstander aan en deze middellange afstandsspecialist Joey Mantia. Mantia in de buitenbaan, Jezin in de binnenbaan die moet nog flink doorschaatsen, wilde wel met voorsprong. ...doorkomen naar de 200 meter. Dat lukt hem dan maar... ...nee, dat lukt hem niet. Hij ligt hem de 100ste achter. 16,63 en 16,64. Voordeel dus ietsje, ietsje... ...in het uh, voordeel van de Amerikaan... ...die nu op de kruising moet proberen dat gat te dichten. Maar Matthias slaagt er nog niet echt in. Jezin gaat met voorsprong de buitenbocht in. Uh, op weg dadelijk naar de 600 meter. En ondanks de binnenbocht komt Mattia er niet aan. Het voordeel voor de puurdere sprinter. Geen Nederlands woord, maar toch... ...ik begrijp wat ik bedoel. Alexa Jezin komt door... ...in 42, 14 en daar... Al een halve seconde langzamer dan die Samuel Swartz. in de, ronde de ritten hier voorafgaand. Ook qua ronde langzamer. Maar Jezin heeft nu wel een karretje voor hem. Die hem kan meetrekken richting die laatste bocht. En dat karretje komt uit Amerika. En het is Joey Mantia. Jezin zet aan. Richt richting die laatste bocht. Naar dat donkerzwarte richtpunt. De pak van de Amerikaan. Hij zit ernaast. Knopt zich verder. Maar gaan zij in de 1-8 eindigen. Mantia gaat toch nog de rit winnen. Door het betere uitversnellen. Maar komen niet aan de beste tijden. Ook niet aan de tijd van Tuitert. Die blijft tweede. 1 9 72 voor Mantia, zesde. En Jezin 1993. Niet verder dan plek 9 voorlopig. We gaan eens opmaken voor de, eerste, de tweede Nederlander zo. Stefan Groothuis gaat zometeen rijden tegen Nico Iele. Jezin, die hadden we toch als een van de kanshebbers ook. Uh... Oh, sorry, pardon. I inderdaad, we gaan even naar Marcela Mesker in, uh, in Ahoy. Ja, even kort, want uh, het is een andere wedstrijd plotseling. Het is 3-0 voor Gasquet. De lichaamstaal van Timo de Bakker spreekt boekdelen. Hij weet dat de kans om te winnen, dat was er in de tweede set. Hij stortte daar ineen, ging fouten maken. En dat is eigenlijk niet meer uh, opgehouden. Hele uh, snelle break voor Richard Gasquet. En dus leidt de Fransman met een break 3-0 in de derde set. We gaan Zo weer terug ja. naar de Adler Arena. Stefan Groothuis in de baan. Oud wereldkampioen op de 1000 meter. Dat werd hij in 2012. Hetzelfde jaar dat hij wereldkampioen werd op de sprint. Daarna kwam hij... Uh een moeilijke periode van zijn leven tegen. Hij zat in een dal, had mentale problemen, psychische problemen. Hij knokte zich terug, kwam uit het dal, knokte zich terug, ook op het ijs. Reed dit seizoen goede tijden, Bijvoorbeeld voorbeeld bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Waar hij op de duizend meter exceleerde. Maar hij won op de duizend meter in 1 0 51 Nog altijd de beste tijd dit, gereden, uh, dit seizoen gereden op een baan op zeeniveau. Stefan Groothuis, 32 jaar, staat aan het begin van een dikke minuut die heel belangrijk gaat worden. Tuurlijk, hij rijdt ook nog de 1500 meter aanstaande zaterdag, maar dit is een kans... Dit is een kans op een medaille die hij mist vier jaar geleden, werd hij vierde op 1300ste van het brons. Toen was hij ziek geweest. Dat soort verhalen hebben we nu niet gehoord. Neemt het op tegen Nico Ile uit Duitsland. En Steven Gootas is weg en ah, je ziet dat hij inhoudt, hè? Je ziet dat hij inhoudt. Die eerste passen naar die valpartij, eerst op de 500 meter, maar hij is er door. Hij is door de eerste meters. Nu door de eerste buitenbocht heen en dan dat tempo opvoerend. Nico Ile, die stormt er in de binnenbaan van door. een goede 500 meter uiteindelijk eindigde de Duitser op. De achtste plaats. Opening voor 16 1664. Maar ja, dat komt dus door dat inhouden bij de start. De tweede, de tweede buitenbocht nu voor Groters. De bochten waar hij veel aan heeft gewerkt. Want ook dat liep niet helemaal lekker de afgelopen dagen hier in de Adler Arena. Moet zo snel mogelijk naar Nico Iles zien te schaatsen. Maar moet dan wel dat technisch goed in orde houden. Hij is er bijna bij. Hij is bijna bij de Duitser. De 28-jarige Duitser. Maar die houdt de voorsprong. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Waar Samuel zwarzen doorkomst staat van 41-62. En daar zit Nico Iles binnen. Daar zit Steven in 1460. Groothuis die wat stilvalt nu in de binnenbocht. Oei, oei, oei, oei. Zit er niet zo al te best uit. Want nu heeft Nico Ielen ook een richtpunt aan Stefan Groothuis. En het verschil blijft wel een beetje hetzelfde. Oh, we missen nu ook bij nou, Nico Ielen. Dat is dan weer in het voordeel van Groothuis. Die met een paar meter voorsprong de buitenbocht induidt. En komt hij er met voorsprong uit of niet? Hij komt er met voorsprong uit. Stefan Groothuis haalt hem. Ja. Stefan Groothuis gaat het rennen En die rijdt hier 1 0 8. 39. Wow. No. Hij blijft Ile voor. En hij is Goertje. ook sneller dan Samuel Zwarts. 1-0-8. 39. Oh. Waar gaat dit, dit eindigen? Waar gaat dit eindigen? Want dit gaat ja. echt hard. Hij is sneller dan bij het Olympisch kwalificatie toernooi Paulien. Stefan Gart. staat mooi. 1. Hij je zag hem in die laatste ronde. Hij moest ook jagen. En je zag hem jagen naar, naar, naar en versnellen. En die laatste bocht. Het leek net of, die, of, uh, of Ile terugkwam. Maar hij versnelde dat stuk nog zo hard. En hij kon die laatste bocht zo hard doorrijden. Ja, fantastisch. Dit is echt een goede tijd, hoor. Ook tevredenheid alom bij Nico Iele. Die is blij met zijn voorlopig tweede plaats in 1,886. Hij verdrinkt zijn landgenoot Samuel Schwartz uit die eerste geleden. Die staat nu derde. Maar Groothuis op 1. Tuit het op 4. inmiddels. 1-08-39. De tijd van Stefan Groothuis. Ja, die laatste ronde. Het zag er heel eventjes eng uit, maar het kwam goed. En nu de andere Nederlander. Nederlander nummer drie op deze kilometer. Michel Mulder staat inmiddels in de baan namelijk. Onder het toezietoog van broer Ronald. Die is weer teruggegaan naar een beetje een hooggelegen gelegen plekje in het stadion. Waar hij een prachtig uitzicht heeft. Ronald Mulder, de bronzen medaillewinner van de 500 meter. Staat met zijn armen over elkaar. En kijkt naar de baan. Waar de tweevoudig wereldkampioen sprint staat. Michel. Mulder, De man die historisch schreef twee dagen geleden... door als eerste Nederlander goud te winnen op de 500 meter. Zijn coach Gerard van Velden kijkt toe. Dat was in 2002 de voorlopig laatste Nederlandse winnaar van Olympisch goud op de 1000 meter. Nadat Itz Postma dat deed in Nagano. Die twee namen, Postma en Van Velden, zijn de twee Nederlanders die goud wonnen ooit op de kilometer. De Olympische kilometer die pas voor de elfde keer trouwens wordt verreden. En tot nu toe een Amerikaanse afstand was... Wordt het voor de derde keer een Nederlandse dag. Voorlopig is dat het met Stefan Groothuis. Wat gaat Michel Mulder doen tegen Danny Morrison? De Oeh, beweging bij Mulder's linkerarm. Maar de starter schiet hem weg in één keer tegen Danny Morrison. Dus de Canadees die eigenlijk zich niet kwalificeerde omdat hij onderuit ging bij de Twaals in Canada. Maar dit als cadeautje kreeg van Gilmore Jr. Die gaf zijn startplek aan Danny Morrison. Ook een 1000 meter specialist. Goede start voor Michel Mulder. Moet het hebben van het begin. Van het begin van de 1000 meter. 16,24. Alsjeblieft. Dat zijn uh, goede openingen. Dat is een soort. Leekopening bijna voor Michel Mulder. Waar gaat dat eindigen op deze kilometer? Gaat hij dat volhouden op de kruising? Technisch rijdt hij goed. Die zijwaartse asset is voorlopig nog goed bij Michel Mulder. Het verschil met Morrison is daar is een meter of tien. En het wordt wel kleiner doordat Morrison de binnenbocht heeft. Maar Mulder houdt de voorsprong bij de bel. Hier had Steven Grooters 41,76. 41,46. Drie tiende sneller. Michel Mulder gaat er dadelijk goed op de kruising. Morrison moet door. ze in de binnenbocht? Ja, dat gaat goed. Het verschil is een meter of vijf. En dit is in het vol van Mulder. Die heeft nu een heerlijke kruising. Die kan naar Morrison toe schaatsen. Die schaatst ook langzaam, maar zeker naar Morrison toe. En moet hem dan inkoppen in de laatste binnenbocht. Maar Morrison is op dreef ook. Morrison is op dreef. En Morrison gaat Mulder misschien wel voorblijven. Nou, zij aan zij. Nee, Morrison. Morrison gaat de rit winnen. Komt hij in de tijd van Groothuis? Dat komt hij niet. Tweede voorlopig, Morrison. 1-8-43. 1-8-43. 400ste langzamer naar Groothuis. En Mulder derde voorlopig. Op dik 3-tiende. Ongelooflijk. Paulien, wat ja, is dit spannend? Wat, wat is dit een spannend? spannende races. Het is ongelooflijk. Ook hoe Michel erin knalt. En hoe hij de eerste ronde, de ronde aanzet. Hij maar kan Morsen, niet anders. Hè? Hij ah, moet wel. Hè? Maar Morrison ook. Hè? Die volle bak uh, nog weer doortrekt. En die deze kans ook grijpt. En, en, en Hij moest hem ook grijpen. Iemand heeft afgezegd. en Ja... Ik ben heel benieuwd, Stefan nog steeds leidend. Stefan nog steeds leidend, zegt uh, buurvrouw Paulien met een grote glimlach. En ik zie ook bij jou de spanning in je ogen, de spanning in je gezicht. 1.08.39. Wordt dat net zo'n tijd als de tijd waar Van Veldhoort mee won? Een tijd die we onthouden. Of komt er nu een andere tijd? Want, hier staan ze... De twee buddies, de twee vrienden, de twee maten. Maar nu even niet. Nu zijn het grote tegenstanders en concurrenten. Koen Verwij en Shawnee Davis. Koen Verwij, de bluffer, zeg ik met wel veel respect, hoor, uit de TVM-ploeg. Gooit er nog wel eens een grappig tweetje doorheen. Neemt wel eens wat mensen in de maling dat hij uit Zweden zou komen... en dat soort zaken. Maar hij komt gewoon uit Nederland, uit Noord-Holland, uit Alkmaar. Woont in Ereveen. En hij is dus goed bevriend met Shawnee Davis... Twitterde onlangs nog een foto van die oranje fiets... die alle Nederlanders hebben gehad. Met Shawnee Davis voorop. Dus niet achterop op de bagagedrager, maar voorop. Want daar uh, zit zeg maar, de bagagedrager van die fiets. En Shawnee Davis kan dadelijk in de komende minuten... kan die geschiedenis gaan schrijven. De tweevoudig olympisch kampioen Turijn en Vancouver. Nog nooit was er een mannelijke schaatser... die drie keer op rij, op dezelfde afstand dus olympisch kampioen werd... Shawnee Davis heeft heel veel druk op zijn schouders. Er zijn heel veel Amerikaanse journalisten komen kijken naar wat Davis gaat doen. De twee na laatste rit van de Olympische duizendmeter tegen Koen Verwij. Ze staan in de starthouding en ze zijn weg. In één keer een goed weg. Koen Verwij in de binnenbaan heeft dus dadelijk ook de laatste binnenbocht. Tegen Shawnee Davis in de laatste buitenbocht dadelijk. Maar vier jaar geleden werd Davis op die manier Olympisch kampioen. Koen Verwij probeert zich naar Davis toe te knokken. Lukt hem niet. De opening is voor Seanie Davis in 1666. Om 1693 voor Koel Verweij, Die met een meter of drie achterstand. de tweede binnenbocht ingaat. Versnellen, versnellen, versnellen, versnellen. Ja, en het verschil is niet groot hoor. Het verschil is niet groot. Dit is in het voordeel van Seanie Davis. Dit is echt in het voordeel van Davis. Die passen slag ook ietsje aan. lijkt het wel aan de slag van Koel Verweij. En komt nu onderdoor in de binnenbocht. Probeert nu het gat te maken. Verweij moet mee. Verwij moet nu dit verschil niet al te groot te laten worden. Seanie Davis bij de bel in 42-13. Nee. 3700ste langzamer dan. Steven Groothuis. Nu komt het neer op die laatste ronde waarin Groothuis anderhalve seconde verloor. Wat gaat Davis doen in de laatste ronde? En wat Cor gaat Verwij doen? Komt Verwij nog terug? Hij knokt, hij knokt, hij knokt met die pittige snacht De Rond de kruising. Hij komt dichterbij. en hij heeft de laatste binnenbocht Koen Verwij. Maar is het nog genoeg? Komt hij nog bij Davis? Hij komt er bijna bij. Hij komt er bijna bij. Nabij. Hij zit ernaast. Hij zit ernaast, maar gaat hij er voorbij? Nee. Gaat hij er voorbij? Hij gaat er voorbij. Ja. Komt maar het is niet, niet in de snelste tijd. Tijd 6 en 7. Oei oei oei oei oei. 1 op 9 voor Koevenwij. 1-0-9-12 voor Davis. Zesde en zevende. Twee ritten nog te gaan. Stefan Groothuis nog steeds op één. Morrison op twee. En Michel Mulder nog steeds op drie. Simon Kuipers, wat gebeurt hier? Ja, dit uh, hadden heel veel mensen niet verwacht, denk ik. De tijd van Davis valt echt behoorlijk tegen. Uh, iedereen had hem natuurlijk gedoogd, werd de favoriet. Maar zijn eerste rondje was al veel te lang. Zijn 25-4. Uh, waar, uh, waar hij eigenlijk een 25-0 of misschien wel een 24 had moeten rijden. Uh, ja, Stefan die zit met dichtgekrepen billetjes nu. En, en Koen wij meen menen te zien dat hij net als Michel Mulder wat verzuurde op het eind? Ja, voor Koen. Ja, ik denk dat Koen ook een duizend meter is, is niet zijn sterkste afstand. Ik denk dat op de vijfzendhond meter dat ook voor Koen uh, belangrijker gaat worden. Ja. En wie kan nu Groothuis nog bedreigen in die laatste twee ritjes? Ja, Koesin ja, misschien. Maar ja, het wordt heel spannend. Maar ik, Stefan staat er wel heel erg goed voor. Goed zo. Laatste twee ritten, Sebastian en Paulien. Brian Hansen in de baan. Een uh, Amerikaan ook. Landgenoot van Shawnee Davis. Die heeft dus gefaald. Laten we eerlijk zijn. Wat gaat Brian Hansen dan doen? Want hij wordt toch ook door meniging gezien als een outsider. Tegen Tybum Mol. Vier jaar geleden winnaar van het zilver. Achter Shawnee Davis toen in 1 9 12 Kun je nagaan? Die moet veel sneller rijden nu dan dat hij vier jaar geleden deed in Vancouver. Om Stefan Grootes van die eerste plaats te verdringen. Trouwens ook om Morrison en Michel Mulder. Van plek 2 of 3 te verdringen. De spanning neemt toe. De Nederlanders zijn geweest. Wat doen de anderen nog? Nu dus Henson en Ty. 1 08, 39 van Stefan Groothuis. Op Laagland bijna nooit gereden. Het Laagland record staat op naam van Davis 1 08, 33 Dat is maar 600ste van een seconde verschil. Zo goed was die tijd van Stefan Groothuis. En nu is hem overtrokken. Nu is hem overtrokken tegen Brian Hansen. Tijber Mo, niet langer Olympisch kampioen op de 500 meter. Althans, regerend Olympisch kampioen. Want die eer is nu voor Michel Mulder. Mo werd vierde. Brian Hansen is een echte middellange afstandspecialist van 23 jaar. Opening van Tijber Mo is goed. Mag je verwachten. 16.42. Daarmee pakt hij de eerste 22-honderdste van een seconde op Steven Grooters. Maar dat valt best wel mee hoor. Dat verschil is niet groot. Daarbij Mo, die nu bijna achter op en al zit op de kruising. Gaat goed gelijk naar binnen toe. Even mee in het kielzog van de Amerikaan. Amerikaan nu naar de buitenbaan. Mo met veel snelheid duikt hij daar de binnenbocht in. En die houdt hem goed hoor. Komt goed uit die binnenbocht. Alhoewel die in de laatste meters iets naar buiten waait. Terug naar binnen toe. En hij is denk ik al langzamer. Jawel. 41-91. Hij is al 1500ste langzamer dan Steven. Van Grooters. En dan moet die laatste ronde nog komen. Door die ronde van 25-4 levert hij dus al in. En Thijs Mow moet naar buiten toe. Dat is ook niet echt, denk ik, in zijn voordeel. Daar komt Hensen. Armen los. Armen los bij de Amerikanen. Die moet een behoorlijk gat overbruggen. Naar Thijs Mow toe. Gaat dit wel in de buurt komen van die 108-39 van Grooters? Ik waag het te betwijfelen. Mo of Hensen? Hansen is aan de door. Hensen gaat de rit winnen. Maar nee hoor. Nee hoor. Ze komen er niet aan. Oh nee, zegt maar langer na niet. 109-21. Stefan Groothuis heeft een medaille. Hij heeft Sowieso brons. Oh, maar je. als je 1,839 hebt gereden in de Adler Arena, dan wil je goud. Maar een medaille heeft hij sowieso. Een medaille heeft Grooters sowieso op zijn derde Olympische Spelen. Niet weer die vermalen daar de vierde plaats. Ja, en Steven, Steven, die reed die laatste ronde. Die reed hem ook zo hard en goed door. Ik, ik kan me haast niet voorstellen dat. Ik, oh, dat zou zo spannend die laatste rit. Kuzin en Nancy. Ja, Nancy heeft een uitschieter gehad dit seizoen in de wereldbekers. Een tweede plaats in Astana. Kuzin is de regerend wereldkampioen. Stond toch niet op het podium. Maar dit mag toch niet meer misgaan als je 1839 hebt gereden. En je ziet wat er nu nog komt. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. De spanning is om te snijden. In de Adler Arena. Waar is Groothuis? Daar is Groothuis. Die staat iets achter de startlijn. Met de handen in zijn zij. Zijn trainingsjasje aan. Jack Ori. Die ijsbeert daarbij oh. hem in de buurt. Gaat, zegt nu nog wat tegen Stefan Groothuis. Ik zou wel eens willen weten wat dat is. Wat Jack Ori daar zegt. Jan Maat staat er uh, ietsje verder bij vandaan. De assistent van Jack Ori. Die lurkt aan de flesje. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Ik neem aan dat daar waar gewoon water in zit. De spanning is om te snijden. Komt hier de kroon op de carrière van Groothuis. Ja, dat is eigenlijk al wel met een medaille. Maar die kroon wordt alleen maar mooier als die goud wint natuurlijk. Hij is dichtbij een gouden medaille. Het hangt af. Van Denis Cusin en van Mirko Nenzi. Dat zijn de enigen die Stefan Groothuis van het goud af kunnen houden. En dat weten zij ook. Reken maar dat bij die twee rijders, bij de Kazach en bij de Italiaan, de hartslag nu ook al enorm is. Ze melden zich bij de startlijn, ze zetten de schaatsen neer. Denis Cusin in de binnenbaan. Heeft dadelijk als regerend wereldkampioen dus ook de laatste binnenbocht. Het ready klinkt van de starter. Het inzakken is daar bij beide niet al te diep. En dan heeft voor de laatste keer vandaag op de duizend meter het startschot geklonken. De dikke minuut van de waarheid. Wordt Groothuis Olympisch kampioen of niet? Nancy in de buitenbaan gestart. Kuzin in de binnenbaan dus gestart. Die altijd een beetje rechtop schaatst. Die kazach van 25 jaar. En Nancy met de betere opening. 16.46 voor hem. 16.82 voor Kuzin. Maar ja, die reed vorig jaar ook een traging in. De 200 meter. En kwam toen terug met twee hele vlakke rondjes. Maar kom maar met een hele kleine voorsprong. Op Nancy de Kruising opgereden. Lijkt een beetje stil te vallen al daar. Leek een kleine technische onbalans bij Cusins. Nancy zit erachter. Nancy zit ernaast. Nancy is er voorbij. Maar Cusins gaat wel mee daar in de buitenbaan. Nancy met de voorsprong. Komt even in de buitenbaan terecht. Keert op tijd terug naar zijn binnenbaan. Doorkomst naar 600 meter. 32 nee rondes. Dan nee, nee, nee, nee. ligt hij al achter. Oei, oei, oei. oei 32 rondes. Dan oh, ligt hij oh, al achter. Oh. Dit moet er goed komen voor Groot Huis. Ja, gewoon Het de tijd. Pauline zegt het al volgens mij gaat Stefan Olympisch kampioen worden. Stil Stefan het kijkt het. toe. En ze vallen inderdaad stil. Lijkt het op de kruising. Maar Cousine heeft wel een richtpunt. Ja. Een richtpunt aan Nancy. die heeft Dat het te waar. pakken. En hij heeft ook de laatste binnenbocht. Hij heeft de laatste binnenbocht. Er is hij nu doorheen. 1,839. Nee, wordt het hoor. groot is of Cousine? Het wordt Groothuis. Het is Steen Groothuis. Stefan Groothuis is Olympisch oh. kampioen. Op de duizend meter. Oh. Hij heeft Jongen, het dit is echt fantastisch! De derde Nederlandse oh. gouden medaille van het herentoernooi is in de pocket. In de pocket oei, van oei. Stefan Groothuis. En hij heeft het zo verdiend. De 32-jage man. En Michel Mulder heeft ook een tweede medaille. Want die wint brons. Michel Mulder wint brons achter Groothuis. En achter Danny Morrison. Maar de aandacht vooral voor de 32-jage Stefan Groothuis. Eindelijk. Ik eindelijk, zit hier met tranen in mijn ogen. Het is echt fantastisch dat Stefan hier kampioen wordt. Vliegtuigen, jan Maat En de, de visio van Brent Loyalty. Twee spelen lukte het niet. Die dagen met twee spelen lukte het niet. En nu lukt het wel. Na alles wat hij heeft meegemaakt. Na dat Steven, diepe, diepe, diepe, diepe, diepe dal wat hij in zat. Nadat hij wereldkampioen op de sprint en wereldkampioen op de 1000 meter was geworden. Hij wist terug te knokken naar dat diepe dal. En hij zoekt nu naar bekenden op de tribune. En die heeft hij volgens mij gevonden. Stefan Groothuis is de opvolger van Shawnee Davis. Als Olympisch kampioen Kijk, op de 1000 nou, meter. Oi, oi. En een fantastisch emotioneel. Tot daar gaande aan de zijkant van de baan. Wat reken maar, reken maar dat er veel door hem heen gaat. Drie afstanden gehad bij de heren van deze Olympische Spelen. En drie keer goud na Sven Kramer en Michel Mulder. Nu Steven Groothuis en Mulder. Inderdaad de bronzen medaille. Zijn tweede medaille van dit toernooi. Danny Morrison staat ertussen. Voorkomt opnieuw een Nederlands podium, zou je kunnen zeggen. Met zijn tweede plaats. Het derde goud van het mannentoernooi, Het vierde goud in totaal deze Olympische Spelen. Waar gaat dit eindigen? Oh, Nog lang mooi. niet lijkt het wel. Michel Mulder, applaus. Ja, Applaudisseert voor Stefan Groothuis die het rood-wit-blauw inmiddels te pakken heeft. Ronald Mulder, de tweelingbroer van Michel die we er straks hoorden, kijkt toe vanuit uh, de bovenkant van het stadion in de buurt van de televisiestudio. En die ziet nu aan de andere kant in de buitenbaan als het ware Stefan Groothuis met het rood-wit-blauw. Ja Paulien, dit is, ja, dit is een echt... fantastisch moment dit voor Dit is zo mooi voor, voor Stefan, die heeft zo hard hier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 Kijkt naar de tribune, steekt zijn duim omhoog en uh, geniet van dit moment. Twee dagen geleden lag hij op zijn buik na, nou wat was het, anderhalve pas ja, op, de 1000, op de 500 meter. <laughs> en uh, dat was een wake-up call, zei jij nog Paulien? Oh. Dit moet een wake-up call voor hem zijn. Nou, het is een week op kool gebleken. Hij is Olympisch kampioen. Trouwens ook een mooi moment. Net toen Mark het. zijn voormalige coach, Jack Ori in de armen viel. En Ori flikt het toch weer. Hij heeft weer een Olympisch kampioen afgeleverd. Dit keer is het Stefan Groothuis. Hij is de Olympisch kampioen op de duizend meter. Vrachtige met vilde. Nico Hofman en met Sico Jan Maat. Begeleiders uit de brand ploeg. De sponsor die heeft laten weten in principe door te willen tot en met de Spelen van 2018 uh, vieren zij hun feest. Morrison het zilver. Dat is de enige niet-Nederlander straks bij de Flower Ceremony. Die, die eerst niet eens zag een Nee, precies. Die viel bij de uh, Canadese kwalificaties. Nou, Gilmore Jr. heeft zijn plekje afgestaan. En met succes. Morrison het zilver. Michel Mulder het brons. En het goud gaat naar de 32-jarige Stefan Groothuis. Hij is de nieuwe koning van de 1000 meter En valt nu zijn echtgenoten aan de rand van de baan in de armen. En dit is een prachtig emotioneel tafereel. Want hier vloeiende tranen, nadat beide heel, heel veel hebben meegemaakt in hun leven. Mm, en die tijd, die tijd Simon Kuipers, daar kon echt niemand omheen. Waar komt dat vandaan bij Steven Groothuis? Ja, die jongen die, die woont in die duizend meter. Ja? Die is, die is, ja, die is geboren die voor duizend meter. En... Ja, <laughs> ja, echt waanzinnig. Echt heel, erg knap. En uh, het was niet eens een vlek vlekkeloze race, maar dan nog... Gewoon zo doorblijven schaatsen, alleen maar denken aan wat je moet doen. En je zag gewoon duidelijk dat hij goed bij zijn opdracht bleef. En uh, hij zet een tijd neer en Iedereen schrikt daarvan. En niemand komt er meer in de buurt. Ja. Hulde ook voor jou hoor. Want uh, jij zei 1-0-8-4. Wordt de winnende tijd. Wat is de winnende tijd? Ja, een, ik zat er 100ste naast. Precies. Ja, nee, jammer Helaas. En <lacht> <Heel laat. lacht> ja. uh, Michel Mulder, brons? Ja, schitterend. Die, die jongen die, uh, die pakt eerst de gouden plak. Nu pakt hij een bronzen plak. Uh, ik weet niet of hij helemaal tevreden was over zijn race. Het leek alsof hij een beetje te veel aan het racen was met zijn tegenstander. Maar uh, ik denk dat hij heel erg tevreden mag zijn. Want het is niet zijn beste afstand, een duizend. Dus te, een, een plak meenemen is, is, is super. Veel tranen ook bij de begeleiding van uh, Stefan Groothuis. Uh, bij Jacori bijvoorbeeld. Uh, we horen Pauline die de tranen in haar uh, ogen heeft staan. W wat is er met Stefan allemaal gebeurd? Ja, ik heb uh, zelf vijf jaar of zes jaar met Stefan getraind. Uh, en Stefan heeft heel veel tegenslag uh, altijd uh, gehad. Was hij weer ziek of toen had hij, was hij geplesseerd? Maar die jongen die is zo gedreven, zo gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. En eindelijk krijgt hij die bekroning hier met een, uh, met, met een gouden plak. Dat verklaart enigszins waarom ook iedereen om ja, hem heen uh, meeleeft. Ja, de hele schaatswereld weet waar Stefan is door, wat hij heeft meegemaakt. En, uh, en hij heeft echt in een heel diep dal gezeten. Heel veel mensen hebben hem daarbij geholpen. Uh, en ik denk dat hij zeker die mensen die heel dichtbij hem staan, uh, absoluut een applausje verdienen. Want die hebben mede mogelijk gemaakt dat hij uh, hier die, die, die, die plak mijn huis neemt. Het is wel een medaillestroom, zeg. Het gaat zijn lekker, ja. Ze vliegen maar je maar onder oren, ja. Het is ja. ongekend. Ja. We staan nu, wel geteld, geloof ik, op tien. Geloof ik inmiddels. Uh, dus we staan er op één van, uh, van, van eigenlijk uh, waar uh, Maurits Hendrik naartoe, naartoe wilde. Ja. Maar, ja, maar dat stopt nog niet, hoor. We gaan er gewoon nog door. Nee. Irene heeft ja. nog een paar mooie afstanden. De ploegachtervolging komt er nog aan. Schenkkamer, op de tien. Ja. ja, 1500. En Groothuis neemt dit mee op de 1500. Ja. Ja. Mooie, ja. mooie, mooie trouwens he, Dat hij zich zo herstelt na die val van de, de ja, 500. De, want dat hij, was natuurlijk vreselijk precies, voor hem. Precies. En ik denk dat hij dat extra gemotiveerd heeft. Ja. Want dat is zo Stefan ook. Die, die baalt en zo gigantisch. En die wil dat gewoon voor zichzelf goedmaken. Ja. En dat, dat, heeft hij, dat heeft hij perfect gedaan. Ja. Goed. Uh, dankjewel weer voor je uh, commentaar. Uh, Simon uh, Kuipers. Uh, we gaan even kijken bij Marcelle Mesker. Uh, of het daar ook uh, oranje boven is. Wat Timo de Bakker betreft. Nee hoor, en uh, als je in het schaatsen over verzuring in de benen spreekt... Nou ja, dan moeten we bij Timo de Bakker misschien zeggen een beetje verzuring in het hoofd. Want Ach, mentaal enorm verval in die derde set. Hoe goed hij ook speelde in die eerste twee tiebreak sets. Derde set, uh, mentaal, lichaamstaal, helemaal in de put. 6-3 verliest hij het, het was eigenlijk al geen gevecht meer. Het was op, de eerste twee sets sloeg hij, 16 aces, serveerde geweldig. In die derde set geen enkele ace meer. En Gasquet hoefde zich uh, nauwelijks meer in te spannen... Natuurlijk is Casquet een betere speler dan Timo de Bakker. Maar wat zat de Bakker er dichtbij? Wat speelde die goed? En dan uiteindelijk, als het erom gaat, het dan toch laten afweten. Ja, je voelt het bijna aankomen. Maar dan is het toch jammer dat die derde set... dat je dan daar die totale ineenstarting uh, ziet. Casquet, de als vierde geplaatste Fransman... dus door naar de tweede ronde. Daarin treft hij de Duitser uh, Philip Koolschreiber. Uh, vanavond nog meer Fransen in actie. Er doen er trouwens acht mee in Rotterdam. Een... Uh, een uh, maximum aantal. Potro dadelijk tegen Monfils. We krijgen Murray tegen een andere Fransman Roger Vasselin. En de avond wordt afgesloten met de laatste Fransman Jo-Wilfried Tsonga tegen de Kroaat Silic. Maar die bakker ligt er dus uit, verliest in drie sets van Gasca. En nu hebben we alleen nog Igor Sijsling over. Hij speelt morgen in de tweede ronde tegen uh, de Duitse uh, Berger. Goed. Nou, alle ballen op uh, Igor Seisling. Dankjewel, Marcella Mesker. Dit is Radio 1. Het internationaal van half vijf, Mark Visser. De Tweede Kamer wil kleine bedrijven enigszins ontzien... bij de nieuwe regels voor ontslagvergoedingen. Een meerderheid is bang dat kleine werkgevers door de crisis... zo'n vergoeding maar moeilijk kunnen betalen. Bij ontslag krijgen werknemers per dienstjaar... minimaal een derde van het maandsalaris. VVD, PvdA en ChristenUnie willen dat voor bedrijven... met minder dan 25 werknemers het bedrag bij ontslag... om bedrijfstechnische redenen lager uitpakt... dan minister Asscher voorstelt. Die speciale regeling zou dan tot 2020 moeten gelden. In het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek... hebben christelijke milities zich schuldig gemaakt... aan etnische zuivering van moslims. Dat concludeert Amnesty International op basis van getuigenissen. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de milities... een exodus van moslims van historische proporties op gang hebben gebracht. En hulpverleners van de VN en de Rode Halve Maan... hebben mail en andere hulpgoederen afgeleverd... in de belegerde Syrische stad Homs. De hulpoperatie was gisteren om logistieke redenen opgeschort... Vandaag loopt het staakt het vuren tussen het regeringsleger en de rebellen af... die de hulpzendingen en evacuaties mogelijk maakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. Peter, we hebben vanochtend kunnen genieten van een zonnetje. In ieder geval hier uh, in de omgeving van Hilversum en Amsterdam. Uh, hoe was dat in de rest van Nederland? Ja, het was bijna overal in het land echt een heel erg mooie dag. Maar inmiddels ligt er wel regen voor de kust... En dat gaat zo dadelijk Zeeland intrekken. En later vanmiddag en ook vanavond over de rest van het land. De wind zwelt daarbij ook aan. Uh, en vanavond staat er in het binnenland windkracht 6 A7. En aan de kust windkracht 8. Ook komen er zware windstoten voor. Niet alleen aan de kust, maar ook in de provincie Limburg. Daar is een waarschuwing van kracht voor die zware windstoten vanavond. Nou, vannacht hebben we nog steeds vrij veel wind. Ook wat opklaring en Hier en daar een bui. Het koelt af naar 4 graden. En morgen dan neemt de wind af... En dan schijnt door de bewolking af en toe de zon verspreid over het land. Kan een bui voorkomen, maar vooral in Limburg is het morgen bewolkt. En later op de dag valt daar ook wat regen. Nou, na morgen dan blijft het wisselvallig. En op zaterdag dan gaat het opnieuw stevig waaien met weer windkracht 8 aan de kust. De verkeersinformatie Dennis Mooij. De spits gaat langzaam beginnen. En dat merk je op de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam. Voor Spijkenisse staat 6 kilometer. En vanuit Rotterdam verder naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost. 5 kilometer op de A15. Aan de andere kant van Rotterdam, want daar staan de meeste files nu. Richting Gouda op de A20 bij Krooswijk is 2 kilometer. En een stukje verderop tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer. Volkswagen.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 We gaan nog even naar de Adela Arena waar Steven Groothuis zojuist goud heeft gewonnen op de duizend meter. Sebastian Timmerman. Hij staat in de catacomben samen met de Canadees Danny Morrison... die een beetje lijkt te vragen, ja, waar moet ik nou staan? En met de Nederlander Michel Mulder. Ja, Danny Morrison, die de eer heeft als eerste niet-Nederlandse man... deze Olympische Spelen op het podium dadelijk te mogen komen. Want tot nu toe waren het alleen maar Nederlanders. Kramen, Blokhuizen, Bergs, Maar Op dag 1, daarna Michel Mulder, Jan Smekers en Ronald Mulder. Op dag 3 van de Spelen, dag 2 van het mannentoernooi, En nu dus Groothuis met Michel Mulder en Danny Morrison. Daartussenin op plek 2. ze zijn weer binnen in de hal. Terug uit de katakombe... voor die flower ceremony. Morgenavond gaan ze naar Medals Plaza. gaan ze de echte medailles in ontvangst nemen. Nu is het alleen een bloemetje... voor de eer. En wat voor een eer. De eer van het Olympisch goud... voor Stefan Groothuis al een paar keer gememoreerd is. Die zoveel heeft meegemaakt. Ook vier jaar geleden in de aanloop... naar de Spelen van Vancouver. Toen was hij ziek. Paulien van kom herinnerde mij... daar terecht aan nog een half uurtje geleden. En daardoor presteerde die niet... helemaal naar wens. Vierde werd hij toen... Op de duizend meter op 1300ste van de bronzen medaille. En nu uh, gaat hij dadelijk de bloemen krijgen vanwege de gouden medaille. Hij staat achter het podium met de handen op de rug. Michel Mulder links naast hem. Danny Morrison rechts naast hem. Roland Maillard, dat is uh, lid van uh, de top van de ISU. Gaat dadelijk de bloemetjes uitdelen. En ik uh, ben ook wel een heel, heel, heel klein beetje trots. Want ik doe nu geloof ik een acht jaar schaatscommentaar. En na honderdduizend keer verkeerde voorspellingen heb ik het eindelijk... Een keer goed, want om half uh, twee in Nederland, in, het, uh, in de vooruitblik zei ik, nou, dan zet ik mijn kaarten op Stefan Groteis, vanwege dat hele verhaal wat er omheen hing. Michel Mulder, zijn naam wordt als eerste omgeroepen, gebeurt nu, en hij stapt met een zeer, zeer tevreden glimlach op het podium. Hij klapt dus in zijn eigen handen voor het publiek. Het publiek klapt terug, maakt de buiging. Even kijken, waar is zijn broer Ronald? Nou, die zie ik eventjes niet meer staan, is even weg daar bij uh, de televisie-compound. Michel Mulder heeft van Roland Baillard de bloemen gekregen. Maakt een rondje om zijn as. Steekt de bloemen in de lucht. Armen nu op de rug. En dan wordt zo dadelijk de naam van Danny Morrison omgeroepen. De man die uh, uh, dus eigenlijk niet zou rijden op deze 1000 meter. Gilmore Jr. Die plaatste zich wel. Morrison niet door die valpartij. Nu pakt hij de medaille. Vier jaar geleden de Canadezen in eigen huis... bij de speler van Vancouver, teleurstellend. En nu wel een medaille voor Danny Morrison... die het daardoor ook uitspringt van vreugde en van geluk. Hij wel, de Amerikanen niet. Hè. Die krijgen weer een flinke klap. Davis achtste, Brian Hansen negende. Er is veel geld gestoken in een Amerikaans pak... ontwikkeld door een vliegtuigbouwer. Maar het is niet het snelste pak ter wereld. Het snelste pak ter wereld is voor de Nederlandse ploeg... dat is wel duidelijk, want het vierde goud wordt vandaag behaald door Stefan Groothuis. Morgen krijgt hij die gouden medaille op Medal Plaza. Dan gaan we daar weer naar kijken. Nu wordt zijn naam omgeroepen. Gaat hij de bloemen krijgen van Roland Maiaar. Het eerste onvergetelijke moment, of eigenlijk het tweede onvergetelijke moment, want het eerste was het moment dat de laatste race finishte. Toen was daar de ontlading met zijn coach Jack Ori. Die kan een nieuwe bril kopen, want die bril kwam ergens tussen Groothuis en Jack Ori terecht. En nu springt Groothuis op het podium met de Tong buiten boord. Hij steekt zijn tong uit van vreugde. Van geluk. Na al die moeilijke momenten. Blessures, ziekte, de mentale dip. Bij de WK in Calgary in 2012. Dat was nog voor die dip. Toen zei iedereen ook al nadat hij wereldkampioen was geworden. Eindelijk, eindelijk een titel. Toen zei hij, ach jongens, dat wil ik niet horen. Dat eindelijk, zo ben ik er helemaal niet mee bezig. En nu zeggen we het gewoon opnieuw hoor. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. De hoofdprijs der hoofdprijzen voor een duizendmeter specialist. Al zijnde Stefan Groothuis. De bloemen zijn binnen voor hem. Hij maakt ook een rondje om zijn as. Bedankt het publiek dat genoten heeft van een geweldige duizendmeter. Waar de Amerika Amerikanen op hun donder kregen achtste en negende. De Duitsers dicht bij medailles waren. Vierde en vijfde, Ile en Swartz. Maar de medailles naar Nederland en Canada gingen. Groothuis, Olympisch kampioen. Danny Morrison tweede en Michel Mulder derde. Dat is het verdikt van de duizend meter in deze Adler Arena. Ja, Simon Kuiper zit hier nog ademloos uh, te luisteren... naar uh, wat Sebastian zegt bij die, uh, bij die flower ceremony. Hoe straalt dit nu af op de rest van de team... Ja, heel veel. heel veel. Je zag ook de, de ontlading bij Jack Ori natuurlijk. Eerst uh, dacht hij al dat Jan Smeekers uh, Olympisch kampioen werd. Het ploegenootje van, uh, van Stefan. Uh, en ook tevens hele goede vrienden van elkaar. Uh, helaas werd dat zilver. Uh, maar nu heeft hij dan toch ook die gouden plak nog erbij. Dus dat, ja, heel bijzonder om te zien. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Is er nog een afstand waar je, je vanaf nu weer op gaat verheugen? Ik denk de 1500. Ja, als ik ja, ja dat dacht ik al. Ja. Ja. Wat iedereen een koningsnummer noemt, maar jij niet, geloof ik? Nou, goed. We, we hadden natuurlijk maandag hadden we het over de, over de 500 meter. En dat is ook een koningsnummer. En nu is de 1000 ook een koningsnummer. En de 1500 <lacht> wordt ook weer een koningsnummer. Van, hè? Ja. <lacht> Durf je al een voorspelling te doen voor die 1500? Want uh, we hebben natuurlijk ja. heel wat namen voorbij zien komen. Nu. Je ja. zei net al eventjes um, toen we nog... Niet waren dat we Sonny Davis misschien wel moeten afscheiden. Nou, zijn rondjes vond ik heel erg tegenvallen. En dat mm -hmm. is normaal de sterke kracht van Sony. Uh, van um, dus ik ben, benieuwd, ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat, uh, wat dat gaat brengen voor de 1500 meter. Oh. We weten nu wat een slechte generale op kan leveren hè, met ja, grote Dat is, uh, dus dat is je, zeker waar. Je ja. tuit het, dit, dit beschouwt als een slechte ook, generale. Dan, ook uh, dat. Ja, en voor Davis ook. En uh, voor verwijzen ongetwijfeld wat goed willen maken. Dus dat, dat, daar komen weer heel wat emoties bij kijken zaterdag. Dankjewel Simon. Het is uh, tien minuten over half vijf. Um, u luistert naar Radio Olympia. En uh, al het succes heeft ook een vervolg. De broertjes Mulder en Jan Smeekens uh, ja, hebben heel wat aangericht in ons land. Reclamebureaus hebben het bovenaan het lijstje gezet... maar kunnen pas... Na de spelen toeslaan. Op lokaal niveau wordt er al wel wat op het succes ingehaakt. Zo merkten wij dat bijvoorbeeld in Zwolle, geboorteplaats van Michel en Ronald Mulder. Het bedrijf Van der Kolk, bijvoorbeeld, heeft zijn knal-oranje straatveegwagen voorzien van de tekst. Overijssel, de snelste provincie van Nederland. Zag verslaggever Louis Dekker. Nou, daar staat hij dan vrolijk te pruttelen. Wij noemen het een uh, veerzuigerauto, Een stofzuiger op een vrachtauto. Die is, uh, ja, wat meer te vertellen heeft dan een normale stofzuiger uh, voor huis en tuin. Klaas Alberts, u bent eigenaar van Van der Kolk. Ja, wij, uh, wij vegen de weren en wij reinigen de kolken. In de omgeving van Zwolle. Ja, Zwolle is onze thuisbasis, maar hoofdzakelijk uh, ja, in de regio. Heeft deze wagen een bijnaam? Dat is onze Beam, onze Beam 1. We hebben meerdere beams. Beam 1, Beam 2, Beam 3. Maar voor ons is het de Beam 1. De Beam 1. Ja, dat is het merk. Beam 1 is nogal oranje. Ja. Dat was altijd al zo, hè? Want ja. dat is toevallig de huiskleur van de familie. Kijk, uh, we zijn ooit begonnen met een gebruikte auto. En die was toevallig oranje. Daar zijn wij op verder gegaan en onze huisstijl uh, is uh, oranje. En nu, nu valt het oog natuurlijk op die vijf Olympische ringen. Ja. De tekst in het zwart, over ijssel, de snelste provincie van Nederland... En dan één Zwolle, twee Raalte, drie Zwolle. De 500 meter sprint. In Sochi, in een notendop. Ja. Want Zwolle, Raalte, daar komen ze vandaan. Daar komen ze weg. Ja. ja. Heeft u zelf gestikkerd? Nee, dat heeft Christian van der Mos gedaan. Die onze voertuig voorziet van de stickers. Ja, klopt. Dat doen we zelf inderdaad. Ja. Waarheen leidt de weg? We gaan hier naar de Nieuwbouwwijk in Stadshagen. Daar moet geveegd worden. Daar gaan we de wegen vegen. Goed, ik ga klimmen. Ja, prima. Klimt erin. Zo, ja, wat gaan we nou krijgen? Ik kan blijven slapen. De ruimte zat. Ja. Ik zit op mijn matras. Heel af en toe komt het dus voor dat, uh, dat je aan de andere kant van het land zit. En ja, dat is van handig om een keer te overnachten. Ja. Als je een lange dag maakt en je moet nog uh, vanuit uh, Brabant of uit uh, Groningen weer terugkomen, hè, om te voorkomen uh, dat met in de slaapzak, dan uh, blijft men nog eens overnachten in de vrachtauto. Met de slaapzak. Met de slaapzak. Wie heeft het idee nou eigenlijk verzonnen? Dat is klaar zelf geweest nadat uh, 500 meter was verreden, het succes uh, van de jongens uit Overijssel, toen dacht ik van, uh, ja, eigenlijk moeten we dat meer doen. Zoals we uh, in het verleden ook eens een keer wat met de voetbal hebben gedaan, oranje, oranje auto's. De ochtend daarna ben ik uh, naar de jongens gegaan in de kantine. Ja, ze waren allemaal positief van, ja, uh, daar gaan we wat van maken. Maar ik had gelijk al zoiets van, uh, er moet opkomen te staan provincie Overijssel, de snelste provincie van, uh, van Nederland. En die ringen, die had u nog liggen? <laughs> nee, dat kunnen we zelf allemaal snijden, op onze stickerplatte snijden. Het is nog een behoorlijk klusje geweest, hè? Ja, ik ben er bijna anderhalve dag mee bezig geweest, inderdaad, ja. Ja, ja dat vind ik mooi, een beetje de provincie promoten waar de jongens wonen, en dan, uh, ja, dat is mooi. Daar uh, mag je een beetje trots op wezen met ons allen. Ach ja, dat is leuk, toch? Doet u dit nou ook nog om een beetje aan de naamsbekendheid te werken? Ja, dat heeft ook wel uh, mee gespeeld in het hele verhaal. Ja, ik vrees dat uw rechterhand al stilletjes bezig is met Brazilië, ja. WK Voetbal. <laughs> ja, nou ja, ook dat is onze bedrijfskleur gebonden natuurlijk, oranje. Ja, daar kun je ook met de voetbal leuke dingen doen, inderdaad. Uitmelken die hap. Ja, ja leuk. Uitdaging. <laughs> We rijden nu in een nieuwbouwwijk, hè? Stad Zagen, hè? Dat is de, de nieuwbouwwijk van Zwolle, ja, inderdaad. Niet toevallig de wijk waar de muldertjes wonen? Ik heb geen flauw idee, werkelijk niet. Weet u het? Nee, het is niet de, de wijk waar de jongens Mulder won. De broertjes Mulder, die won die in Westenholte, Het oude gedeelte van Zwolle. Doet u die ook, die wijk? Nee, het veering in Westenholte wordt gedaan door de plaatselijke en Dat is de Rova. Hé? Ja, toch jammer. Want misschien, ja, wat is het mooier, als je met zo'n auto door een straat rijdt en uh, de familie ziet dat. Dan zullen ze nog wel even opkijken, ja. Dat had het natuurlijk helemaal afgemaakt ja. met deze wagen voor hun huis langs. Ja. En dan even extra lang die put doen. Wat niet is, uh, kan gebeuren. Hè? Wij veren de weren. En dan uh, gaan we de straat uh, van de jongens en uh, de familie uh, schoonmaken. Louis Dekker was dat vanuit uh, overheid. Het is bijna kwart voor vijf uur. Luister naar Radio Olympia. De NS was tot het laatste moment van plan om met de Vira V250 treinen te gaan rijden. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Eind mei vorig jaar wilde de NS-directie de treinen repareren... en vanaf begin 2015 weer op de hoge snelheidslijn zetten. Maar een week later lagen de kaarten compleet anders... en besloot de NS te stoppen met de Vira. Collega Arne Leblanc, in de studio. Ik dacht dat NS in januari al had besloten om niet meer te rijden met die treinen. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, toen werden ze van de rails afgehaald, op 17 januari was dat. Misschien weet je het nog, uh, toen sneeuwde het heel erg. Toen viel er zo'n bodemplaat in België onder de Vira uit. Maar nu blijkt dat de NS-directie op 23 mei... nog aan de top van het ministerie van Infrastructuur vertelt... dat ze begin 2015 eigenlijk gewoon weer met de eerste Vira-treinen willen gaan rijden... Er werden ook terwijl testritten meegedaan. Maar zes dagen later, op 29 mei... besluit de NS ineens ook te stoppen met de vieren. Dan vragen wij ons af, wat is er in die dagen gebeurd? Ja, dat, wat nou hun precieze reden was, dat blijft dan wel een beetje gissen. Maar wat we weten is dat in die week de NS de resultaten krijgt van eigen onderzoek... die ze mm -hmm. hebben gedaan uh, naar de Vira. Wat daarin staat, dat weten we niet. Want ja, iedereen houdt daar, daarover de kaken op elkaar. Maar er is ook een tweede onderzoek. Een soort second opinion op dat eerste onderzoek. En uh, dat is gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Ierland. En dat onderzoek dat kennen we wel. En uh, die trekken ja, de conclusie dat de V250, die Italiaanse trein... best gerepareerd uh, kan worden. En ze zijn er zelfs best wel positief over... En dan zijn er ook nog de Belgen, want die laten op 28 mei weten... dat is natuurlijk weer later in die week... aan de NS en aan Mansveld, de staatssecretaris van Infrastructuur... dat ze willen stoppen met de vieren... en dat ze dit uh, een paar dagen later bekend gaan maken. Mm, Oké, okay, dus dan ligt er een positief evaluatierapport... maar een stap van de Belgen om te stoppen. Dan lijkt het mij dat de Belgen de vieren de nek om hebben gedraaid. Ja, nou daar hebben we dus geen bewijs voor, voor de duidelijkheid. Maar wat we dus wel weten is dat de Belgen op 28 mei dat besluit hebben genomen... en dat de NS een dag later hetzelfde deed. Terwijl ze ja, een week eerder, zo lijkt het, nog door wilden. Ja, dan de staatssecretaris Mansveld, dan denk ik dat die weet. Dan neem ik aan dan wel waarom de NS die beslissing heeft genomen, toch? Ja, ze heeft in nou ja, zoverre wel gehoord natuurlijk van de NS neemt de beslissing. Maar die onderbouwing daarvoor... Ja, die kent ze niet. En zelfs op 3 juni, als de NS ook echt openbaar maakt... Hè, via de media ook, dat ze willen stoppen met de vira, stuurt Mansveld nog een brief naar de NS... waarin ze vraagt ja, snel duidelijkheid te geven... over die onderbouwing, over die reden... waarom de NS geen vertrouwen meer heeft in het herstellen... van de treinen van uh, de Ansaldo Breda, die Italiaanse fabrikant. Nou, dat is toch wel zeer opmerkelijk. Je hebt allerlei documenten gezien. Uh, heb je nog meer opmerkelijks eruit? Ja, want nog leuk is misschien voor de reizigers die vaak naar Brussel gaan... Uh, de NS vindt nu toch ook zelf ook wel dat ze te weinig hebben geluisterd naar die reiziger. Ach, ja, Kijk, die werden graas. natuurlijk ineens geconfronteerd met toeslagen en je moest reserveren voor de VIRA, daar waren ze allemaal niet gewend, hebben ze niet goed gedaan. Uh, en de samenwerking met de Belgen, ja, die was ronduit slecht, blijkt ook wel uh, uit de stukken. En in januari, nadat die trein van het spoor af is gehaald, heeft uh, de staatssecretaris en de NS gevraagd van nou reconstrueer en evalueer nou eens even die hele ingebruikname van de VIRA. Mm -hmm. Vertel eens even hoe het gegaan is. Nou, dat rapport krijgen ze in april. En daar maken de ambtenaren echt gehakt van, om maar wat te noemen. Ze vinden dat de NS alleen maar naar anderen kijkt en niet naar zichzelf. En het blijkt ook dat de NS al alarmerende geluiden had gehoord... over de capaciteiten van uh, die Italiaanse fabrikant Anseldo Breda... nog voordat de, de Vira ging rijden. Nou ja, een hoop kritiek en die staat allemaal op NOS.nl. Kijk eens aan. Dank je wel. Arno Leblanc. Het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum hebben er zelf niet echt ruimte voor. De grote schutters en stukken uit de Gouden Eeuw. En dus staan de metershoge en brede schilderijen vaak opgeslagen in depots. Maar via een unieke samenwerking zullen deze schilderijen... vanaf eind november te zien zijn in de hermitage. Verslaggever Mark Hamer dook samen met de directeur... van het Amsterdam Museum de opslagruimte in. We hebben ze voor het uitkiezen hier. Er staan even kijken, er een stuk of zes hier. Ja, nou, zullen we deze eruit halen? Ja, laten we die er maar eens uit. Moet ik het direct, uh, eruit halen? Ja, ja. ja dan gaan we nou. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Ja, ja wat zien we hier? We zien een, een, een rij mannen. Uh, in, uh, nou eigenlijk vol ornaat zou je kunnen zeggen... prachtig gekleed, met wapens... Uh, met groot Amsterdamse vaandel... Uh, onderweg naar Zwolle... om ze daar eens eventjes uh, de les te lezen. Dit zijn Amsterdamse uh, vermogende mannen... die zelf de stadsverdediging op zich namen. Al deze stukken heeft u hier in het depot staan. Was er een moment dat u dacht van... hé, hey, daar moet ik wat mee? Ja, want toen wij met uh, een aantal van die stukken gingen reizen... naar het uh, Kunsthistorisches, het Rijksmuseum van Wenen... toen uh, hingen ze dus met slechts twaalf bij elkaar in één grote zaal. En toen verzuchtte ik kunnen we dit nou niet in Amsterdam ongeveer op deze manier laten zien? Zo moet je ze zien. Je moet een grote zaal ervoor hebben. Maar die had u niet? Nee, die hebben wij niet. En uh, op dat moment uh, sprak ik uh, met uh, mijn wethouder, Caroline Gerels, en die wist dat uh, de Hermitage Amsterdam uh, met het Van Gogh Museum... een tentoonstelling ging exposeren in één van de twee vleugels. En die zei, ga jij ook eens met Katelijnen Broers van de Hermitage praten. Dat heeft u gedaan. Nu gaat dus die tentoonstelling gedaan worden... In de hermitage, dat gaat niet even heel makkelijk gaan, deze schilderijen naar binnen? Nee, kijk, ze zijn dus heel groot en dan moeten ze ook nog in kisten... Eh, die dus ook nog een flinke afmeting hebben en die kunnen niet door de deuren. Dus de deuren van de hermitage zijn te klein om deze grote stukken doorheen naar binnen te dragen. Het dak gaat eraf. Het dak gaat er letterlijk af. We gaan een soort van brievenbus bouwen in het dak van de hermitage... zodat ze rechtstreeks de zaal ingetakeld worden. Dus er komt een spectaculair moment dat er tientallen kisten vanuit grote vrachtwagen door de lucht, door het dak, naar beneden gaan worden uh, gebracht. Waarom is het nou zo bijzonder dat we deze schilderijen kunnen gaan zien? Omdat ze dus een uh, samenstel zijn van 17e eeuwse topwerken... Uh, die nooit op die manier uh, bij elkaar hebben gehangen. Uh, sommigen hebben in exposities gehangen. Uh, nu hebben we het benul van wat die burgerij... die de Gouden Eeuw groot heeft gemaakt... hoe dat eruit ziet, hoe ze opereerden... hoe gemeenschappelijk ze opereerden. En dat het succes van de burgerij van Amsterdam... Uh, de basis is van onze beschaving. Wij gaan weer naar... Uh... De Adler Arena wou ik zeggen, maar ik kreeg intussen te horen... dat een gesprek met Steven Groothuis nu nog niet lukt. Dus dat gaat u zo dadelijk van ons horen, uiteraard hier in Radio Olympia. De kampioen, olympisch kampioen. Eerst nog even naar Kamp Westerbork. En het Vredespaleis in Den Haag, die worden namelijk Europees erfgoed. Heeft u kunnen horen in het NOS-journaal. De lijst bestaat sinds 2011. En er staan gebouwen en plaatsen op die belangrijk waren... in de Europese geschiedenis. Zo staat de Acropolis van Athene op de lijst. En dus Kamp Westerbork. Donna werd er vliegend die schoon, schön... hoorde ik midden in de nacht een man zeggen tegen de sterren. Men had nog zozeer de kinderlijke hoop... dat het transport niet door zou gaan... Ik loop met Dirk Mulder, de directeur van Kamp Westerbork, over het terrein hier. Uh, is het vandaag een mooie dag dat u op die Europese erfgoedlijst bent gekomen? Een goed gevoel. Hè? Een goed gevoel in de zin van dat toch onderkend wordt, ook vanuit Brussel... dat dit toch wel een hele bijzondere plek is. En dat het een plek is waar je dus uh, eigenlijk uh, niet alleen vandaag... maar ook in de toekomst uh, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om moet gaan. Ja. Het, het is natuurlijk een redelijk groot terrein... Waarvan zegt hij nou van dat is echt inderdaad een bijzondere plek die eruit er schiet? Ja, dat, dat is wel heel lastig om dat te zeggen. Van dit terrein is uh, zoals gezegd ja, 500 bij 500 meter, dus het is een groot terrein. Als ik het toch zou moeten doen, dan is het de. Uh, voormalige appelplaats die wij hebben aangegeven met 102.000 steentjes. Hè, ter, als een symbool van al die mensen die hier zijn geweest en die dan werkelijk elders om het leven zijn gebracht. Zullen we even naar die 102.000 steentjes lopen? Van hieruit hadden velen het bombardement kunnen gadeslaan van een naburige stad. Misschien was het Emde. En waarom zou er niet in een zijn spoorlijn geraakt kunnen worden zodat de trein niet zou kunnen vertrekken? Zoiets is nog nooit gebeurd. Maar men hoopt het bij ieder transport opnieuw met een onuitroeibare hoop. De Appelplaats. 102.000 rode, speciaal gebakken steentjes... met een zilveren ster erop. Ja, hiervan zegt de Europese Commissie dit is belangrijk, dit, dit, moet, dit moet een plekje op die lijst krijgen. Ja, precies. En, uh, het is een geschiedenis van, uh, van mensen, vervolging van mensen... van moord op, uh, op mensen. Uh, niet omdat ze uh, lelijke zaken hadden gedaan... maar om de enige reden dat ze tot een bepaalde groep behoorden... die door de nazi's eh, waren bestempeld als Oentemensen, de Joden. En ook, we hebben op een apart plekje hebben we de Roma in Sinti staan. Dit is natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog. Uh, het is nu 2014 en ja... Het staat nu pas op zo'n lijst. Ja, dat zijn ontwikkelingen die je uh, moet kaderen... binnen de, de, de eenwordingsgedachte van Europa... en uh, allerlei uh, beleidsmaatregelen die genomen worden... om toch maar die Europese gedachte te stimuleren. Betekent dat ook dat er geld gaat komen? Nee, er komt geen geld voor. Dus uh, dat is direct even uh, voor alle duidelijkheid. mensen. Denken van nou, dan komt er weer... Uh... Nee, het is een uh, onderscheiding, zou je kunnen zeggen. Het is een toekenning van... Wij vinden dat als Brussel... vinden. We dat belangrijk is. Sterker nog: het kost geld. Ja, eigenlijk kun je zeggen van dat dit geld kost. Ja, het is een kwestie van zoiets. Dat het eigenlijk een, een verplichting oplegt. die ons kun je voorstellen dat wij onze aandacht... natuurlijk vooral richten op andere vervolgingsplekken. Maar wij vinden dat, dat dat eigenlijk ook door onze taken behoort. Dat je kunt zeggen van ja, wij dienen ook... daar waar we internationaal, Europees... een steentje kunnen bijdragen, moeten wij dat ook absoluut doen. Directeur Dirk Mulder van Kamp-Westerbork... in gesprek met Martijn van der Zanden. NOS Radio Olympia, het mediaoverzicht... We beginnen met het weer in Swatchi. Je hebt al uh, meer gehoord over de temperaturen daar. Right, logistically it's a problem. They have, uh I think, a, it's a million and a half tons of snow stored that that would uh, fill in uh, a sizable part of the Superdome. So just picture that. It's a really big mound of snow. But getting it to where it needs to go is not that easy. It takes a lot of trucks, a lot of logistics, and that's not always easy. And then spreading it out and smoothing it out on the slopes is not easy. So there's a lot of work to be done here. It's warmer than they expected. Tomorrow it's supposed to rain, making things a little bit worse um, and then it's supposed to get sunny again, which will then melt the snow again. Ja, als het zo warm zou zijn en about 60, dat is ongeveer 16 graden. Ligt er anderhalf miljoen Ton sneeuw opgeslagen. Maar het valt niet mee die op de goede plekken te krijgen. Dit bericht komt trouwens van een Amerikaanse internetkanaal... dat verslag doet van de Spelen. Nou, voor sneeuwballen gooien is het dus te warm. Wat doen de Canadezen dan in de tijd die ze moeten doden... tussen de wedstrijden door? Huh? Wat? This one year they played Monopoly like crazy and it was just like yelling constantly. Mm, yeah, spelen Monopoly. Ja, ze moeten wel. Find a way to have fun in order to To keep some sanity, you'd be surprised at just how boring it can be. Ja, we hebben kennelijk geen idee hoe je je dag kunt vervelen tussendoor. Intussen zijn sommige Russen in Sochi met heel andere dingen bezig. De wemelt er op straat van de zwerfhonden. en er gingen geruchten dat er ongediertebestrijders waren ingehuurd om die honden af te maken. Een groep vrijwilligers maakt zich er zorgen om. Under the cover of darkness, animal-loving volunteers are roaming the streets of Sochi in search of stray dogs, part of an effort to keep them alive. Ja, Onder leiding van een rijke voormalige Russische zakenman worden de honden 's nachts van straat gehaald en meegenomen. Voor deze verslaggever van Perspiro AP. Ze krijgen dan Eind buiten de stad, een nieuw baasje. Ja, de BBC heeft inmiddels toegegeven, trouwens, dat de commentatoren... De stad, bij het snowboarden zich een beetje hebben laten meeslepen. Er zijn meer dan ah. 300 klachten binnengekomen ja, van kijkers. Die zich hadden mee. geërgerd. Veel reizen mee. Hoor. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden... zeggen wij horen hoe het met de taal staat.